9 uur in Monsereen met het NOS-journaal. In bijna heel Nederland is reizen met tram en bus... de laatste jaren een stuk duurder geworden. Dat blijkt uit een inventarisatie van treinreiziger.nl. Volgens de website zijn de tarieven in het streekvervoer... in Den Haag het meest gestegen. De prijzen gingen daar sinds 2011 met bijna de helft omhoog. Ook in Amsterdam en de rest van Noord-Holland... werd het reizen met tram en bus een stuk duurder. In 2011 werd de strippenkaart afgeschaft... en vervangen door de OV-chipkaart. En sindsdien mogen vervoersregio's ...zelf hun tarieven bepalen. De Republikeinse Partij is boos over de plannen van twee Amerikaanse tv-netwerken... ...om programma's te maken over voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Clinton heeft het nog niet aangekondigd, maar algemeen wordt aangenomen... ...dat ze in 2016 namens de Democraten een gooi wil doen naar het Amerikaanse presidentschap. Hoewel er nog geen scène is opgenomen, noemt een republikeins politicus de miniserie van NBC één lange reclamespot voor Clinton. En over CNN zegt de republikein dat hij diep teleurgesteld is over de speciale behandeling die Hillary krijgt. Als de programma's niet deze maand worden ingetrokken, zullen de republikeinen de tv-zenders boycotten tijdens de verkiezingsdebatten. De politie heeft bij de Harijnse Plas in de buurt van Vleuten... negen mensen aangehouden in verband met een vechtpartij. Ze zijn meegenomen naar het bureau... waar wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd. Vorige week was er bij, het, bij dezelfde recreatieplas ook een vechtpartij. Een 21-jarige vrouw zegt daar vrijdagmiddag... geslagen te zijn door een groep Marokkaanse jongeren. Ze plaatst een foto van haar verwondingen op Facebook... De AIX-index heeft vandaag de hoogste slotstand van het jaar bereikt, 372,52 punten. Dat is een winst van drie tiende procent ten opzichte van vrijdag. Beleggers waren optimistisch gestemd door recordstand op de beurs in New York... en een goed cijfer over de groei van de Amerikaanse dienstensector. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er wat buien over Nederland. Sommigen met onweer. Morgen zijn er ook wat buien, maar verder is het zonnig. 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Erben, een van de warmste dagen van het jaar. Ja. Dus een heerlijk moment, dachten wij. Om het fijn over de Olympische Winterspelen te hebben. Ja, dat gaan we zeker. Ja. Ja, want de selectieprocedure is, is bekendgemaakt. En de pleuris is uitgebroken in het schaatswereld. Het ja, duurde een dagje, maar iedereen is nu echt helemaal wit heet. Want ze zijn het er niet mee eens. Dat zo meteen. En hier ging het vanmiddag op de redactie over. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond in de studio een aantal jonge Spanjaarden... die tot voor kort werkloos waren in Spanje... maar nu in Nederland aan het werk zijn. Spanje, helemaal geen trabajo! Want zij zijn werkloos. In Spanje is de jeugdwerkloosheid enorm. Ja, 55 van de jongeren die zit thuis zonder baan... wonen vaak nog bij hun ouders. De grootste jeugdwerkloosheid van Europa, toch? Ja, samen met Griekenland uh, zijn ze inderdaad koploper. Stel, je, hebt, uh, je kan hier echt geen werk meer vinden. Zou je dan naar buitenland gaan? Ligt daar maar. Ja, nou, dat vroeg me de dus ook op. Ja, naar Spanje. Ja hoor. <lacht> Even andersom. <lacht> Italië. Lekker. Lijkt me wel ook heel lastig hoor. Dat, uh, want je moet toch een beetje de taal kennen ja. en zo. In één keer dat besluit... Uh... Maar die leren ze, hè? Die... Ja, die taal leren ze vijf maanden krijgen ze een stoomcursus. En dat is natuurlijk ook best lastig inderdaad. Want ze komen hier en dan ken je natuurlijk wel een paar zinnetjes en zo. Maar ja, echt heel goed is je taal nog niet. Het is wel een grote stap. Ja, het is een hele grote stap. En toch zijn ze hier. Omaira en Rafael, goedenavond. Kijk, dat kunnen ze dan toch maar weer. In vijf maanden hebben ze dat geleerd. Um, ik ga zo met jullie praten, maar ook uh, niet alleen met jullie... want jullie spreken best slecht nog Nederlands. Um, ik vind het schitterend al, maar het is behelpen. Daarmee is in ieder geval ook Marta hier. Goedenavond. Hi. Jij bent al sinds 2008 in Nederland. Ja. Uh, net voor de grote werkloosheid uit. Ja, klopt. Zou, zou je nog overwegen terug te gaan? Nee, op dit moment uh, heb ik hier mijn leven opgebouwd en ja. uh, het gaat heel goed. Dus uh, gezien hoe het uh, in Spanje aan toe gaat, uh, blijf ik voorlopig wel in Nederland. Ja. Zometeen praten we over Spanje, hoe het is om daar te leven. En um, hoe heftig het kan zijn dat je als jonge Spanjaard denkt... nou, ik doe maar een cursus Nederlands en ik kom naar Nederland... want ik zie het echt niet meer zitten. Dat zo. Today is Topics. Is Luc. Ja, nummer 5. Het is natuurlijk takkenwarm en dat zorgt voor allerlei problemen. Een van die problemen is het uitzetten van staal. In Amsterdam is er daarom deze zomer een nieuw soort baan ontstaan. De brugspuit. Nou, eigenlijk is het uh, geen baan. Ik ben uh, straat te maken van beroep. En uh, ja... Dat het zo lekker heet is, overdreven heet zelfs. Precies, natuurlijk zich enorm aan het aanstellen. Nou, hebben ze zoiets van: jongen, ga even koude plekjes zoeken, weet je? Even die bruggen, even koel cool houden. Dus uh, vandaar dat ik hier sta eigenlijk. Ja, en dat koude plekje is dus op een brug die zeg maar, de hele dag moet worden natgehouden. Zeg maar. Nou ja, uh, je weet dat de uh, metaalsoort zeg maar, gaat uitzetten als hij het te heet krijgt. Zeg maar. En uh, ja, doordat je het koel houdt, zeg maar, dan blijft hij op zijn plek. Dan kan die brug uh, open en dicht. Want als, uh, als dat niet gebeurt, gaat hij uitzetten. Zeg maar. Dat is van staal, zeg maar. gaat hij uitzetten. En dan kan die brug niet open en dicht. Nou, die boten kunnen weer niet langs. nou Het kost geld. Ja, en het is crisis, hè? Ja. Dat willen wij niet, Nee, Precies, nee. En dus is het spuiten geblazen en het hoeft met het warme weer helemaal niet vervelend te zijn, maar net zoals bij elke baan moet je ook hier zelf de slingers nat houden. Je maakt er wel een feest van, hè? Uh, nou ja, je werk moet je meestal een feest maken, ja. Dus, uh, nou, ik doe mijn best, ja. De ene maakt je gelukkig, de andere vindt het weer uh, pissnijdig, dus, uh, nou ja. ja. Ja. Zo hebben we allemaal wel iets wat. Vier dan, Willemijn, heb niet meegedaan dit weekend? Meegedaan. Ja, meegedaan. Met de gayprize. Nee, de oh. tuinvlindertelling. Man, in heel oh, Nederland werden massaal vlinders geteld. In heel Nederland, dus ook in Zeeland, worden dit weekend vlinders geteld. Op initiatief van de Vlinderstichting. Jan Goedbloed uit Dishoek is een verwoed vlinderliefhebber. koolwitjes, koevinkjes, bruine, oranje zandhoogjes, boomblauwtjes. Hm, twerkreepjes, befgeeltjes, zilfvingers, kalfsmaantjes, eiboppers, hamlapjes, voslampjes, man. Er is echt van alles. Er is van alles te beleven. Het is de vijfde keer dat de landelijke tuinvlindertelling plaatsvindt. Ja, Nou is het hele weekend dus driftig geteld. En dit is de uitslag, Willemijn. Meest geteld is de dag. Lief links. Ja, staat hij voor links? Nou, dat is geen verrassing. Uh, nee, want dat was eigenlijk ook een beetje mijn eigen uh, waarneming. Uh, de dagbouwoog stond in mijn eigen tuin, dus ook uh, bovenaan. Ja. Het is inderdaad gewoon een dagactief nachtslinder. En ja, die wordt inderdaad ook heel veel gezien. Ja, ja. En, uh, ja. ja. ja. Nou, nu zie ik je denken, Willemijn, waar is toch die kleine vos gebleven? Uh, vorig jaar stond de kleine vos op uh, nummer 1. Ja. En ja, die is dit jaar dus. Uh, helemaal uh, gezakt naar een vijfde plaats. Ach, Ach nee, die kleine vos. Je verwacht het niet, hè? Ja. Maar zou dan betekenen ja. dat je over drie weken, als je dan een telling houdt... dat je dan een totaal andere uitslag krijgt? Zou dat kunnen? Ja, dat uh, is uh, een ding wat zeker ja, is. Dat ja. is. Dat zou best kunnen zijn dat uh, dan de kleine vos weer bovenaan staat. Ja, ja, ja. Nou, goed, hè. Het is maar wat. Het is een momentopname. Oh, okay. ja. Maar ik, denk, uh, ja, ik vind dit vooral wel een heel goede actie van de Vlinderstichting... om gewoon meer mensen bewust te maken... Bewust van vlinders? Want het gaat echt niet goed met de het vlinders? Het gaat uh, niet goed met de vlinders. Nee. Als ik tegenwoordig de tuinen ga nee. bekijken. mensen willen steeds minder onderhoud aan de tuinen. Ja, ja. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Ja. onderhoudsvrij. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Goed, van de ene beest naar de andere beesten, de egels, die hebben het namelijk ook moeilijk. Egels hebben het moeilijk vanwege de hitte. Door het warme weer is het, uh, en te weinig water leggen egels nu veel het loodje. Ik praat erover door met Drees Scherens, hij is van de egelopvang in Roosendaal. Meneer Scherens, hoe erg is het? Ja, het is best wel erg. Ja, best wel erg inderdaad. Want door dat warme we weer kunnen die egels dus nauwelijks eten en drinken. En dus gaan heel veel egels heel vaak dood. Vanwege ja. de grote droogte. kunnen ze moeilijk aan water komen, maar ook aan eten. Bijvoorbeeld wormen vanwege de droogte. die gaan dieper de grond in, dus daar kunnen ze niet bij. Maar ook, zeg maar, slakken, zeg maar zeggen. Kortom, het gaat niet goed met de egel. En dus moeten we zeg maar, iets doen, zeg maar. Zeg maar, bijvoorbeeld, ja, zaterdag toch wat water wegzetten. Dat ze toch in ieder geval vocht kunnen innemen. Ja, het moet dus niet te heet zijn, maar ook niet te koud. Het wachten is nu dus op lauw weer. In het geval van de egels zelfs op kapot lauw weer. Op twee dan, de fuck nog meer beesten. Het is het mysterie van de baviaan. Van deze beesten weten we eigenlijk nooit wat er in de schedel omgaat. Ah, de bavia. Misschien wel het meest complexe beest uit de dierenwereld. En daarom, naast de Palka natuurlijk, en daarom was het ook zo vreemd dat vorige week de volledige bavianenkudde... ...sleven in zijn die apen, helemaal van het padje was. Ze deden helemaal niets meer, zaten een beetje apathisch... <lacht> ...apathisch voor zich uit te staren. Aap. Sommige van hen leken in een boom te vluchten alsof ze bang waren. Normaal gesproken vliegen de bavianen op het voer af, maar ze doen helemaal niks. Ze zitten zelfs in bomen. Ik, ik zag daar bavianen die bomen in een boom zitten en die keken zo intens triest. Het leek wel alsof ze in de rouw waren. Dikke tranen biggelden over de harde wangen van de bavianen. En de reden: niemand die het wist. Uit pure wanhoop werd er maar een bavianenfluisteraar ingeschakeld. Nou, wat me uh, in ieder geval overweldigde in het contact met uh... Noem het maar de leider. Dat is de enorme uh, angst die mij overviel. Wat ik niet anders kan omschrijven als zijn de doodsangst. En waar zijn ze zo bang voor? Uh, waar ze bang voor zijn is uh, een vijand. Maar ze zien de vijand niet. En dat is wat, ze ook, uh, wat, wat er zo eng aan is. Omdat ze die vijand niet zien. Ik, ik, ik heb dat ook... Kijk, ik ken zoveel van mezelf in die Een Onzichtbare vijand, dus daar heb je natuurlijk helemaal niets aan. Want die vijand, die was er nog steeds. Dan stem ik mij af. Uh, ik stem mij dan af op uh, de leider van de groep. Ik weet dus niet hoe die heet, maar ik noem het maar de leider van de groep. Hij heet Fred. Fred van den Brink. Uh, wat ik dan kan doen, is dat ik, uh, dat ik een behandeling stuur voor de hele groep. Dus dat ik energie stuur voor de hele groep. En dat ik uitleg geef uh, wat er aan de hand is...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 Nou, leuk. Ja, dat is zeker leuk. Nou, en ontzettend whatever ook. Dit was dus de vrijdag. En vandaag was de vraag: heeft het eigenlijk geholpen? Zijn de apen weer normaal? Ja, het is aanzienlijk rustiger. De, een, een hele belangrijke is, is dat ze uh, gisteren al niet meer in de boom zaten. En de andere groep, die doen het nu ook anders. Die wandelen weer overal rond. Graven eens wat voedsel op dat wij daar verstoppen. Dus. Uh, ja het, het, lijkt, uh, het lijkt weer aardig rustig. Nou, pak van maat. Mantelbavianen zijn dus weer gewoon te zien in Emmen. In de dierentuin. En dan nog op nummer 1. Spannend dagje vandaag. De eerste gekweekte hamburger werd vandaag gepresenteerd. En ook opgegeten. Een hamburger dus helemaal zelfgemaakt uit stamcellen. Ja, in de zaal waar ik nu voor sta zal straks voor het oog van de wereldmedia... de eerste gekweekte hamburger gebakken worden. Een beetje sunflower oil um, Just to get a nice uh, hot cooking temperature to seal the beef. Het pannetje staat op het vuur. Oké, okay, je vraagt al Erbij gegooid, en dan de burger erin. Hanny, I think we'll go for ladies first. If you take the plate en je you, you dig into that. En dan komen we bij het proeven. Ze ruikt eerst. En dan stopt ze het in haar mond. Het lijkt wat heet, want ze blaast. En op dit moment begint ze met het kou. Ze koudt... Nee, zes keer. Ja. En dan zou er nu een slikbeweging moeten. Kijk, daar is de slikbeweging. Dus even kijken of dat gaat lukken. En de A, een tweede slik. Maar geen uh, vies gezicht in ieder geval. The, the, the feel has. A, a feel like meat. Ik dacht dat het zou zijn. Ik dacht dat het vet, fat which is missing de really structuur change the veranderen. Maar de structuur was verrassend heel familiar. Gekweekte hamburger. Ligt voorlopig nog niet in de winkel. Uh, die burger die vandaag werd opgegeten, kostte namelijk 250.000 euro. dat is net iets te veel voor de Aldi. Juist. Lukkig. Dank u. Tot, Luke, later, Tot yes. zo. Spanje dan heeft het uh, ongelooflijk moeilijk sinds het begin van de crisis in 2008. Ondanks uh, dat de Spaanse economie een boost heeft gekregen... door het drukke zomerseizoen... zaten de afgelopen maand nog steeds 4,7 miljoen Spanjaarden zonder werk. Nou, je weet het, vooral de jongeren hebben het enorm zwaar. En die verlaten al mas het thuisfront. Ruim 55 van de Spaanse jongeren zit werkloos thuis. In de studio twee van die jongeren, Omeyra 24 en Rafael 27. Jullie zijn nu... Ongeveer een maand in Nederland. Ja. Omdat jullie in Spanje geen werk konden vinden. Almayra, ja. um, oh jij hebt vijf maanden Nederlands geleerd. Ja, ja. in Spanje. In Spanje. Ja. En nu ben je hier. Ben je blij met je beslissing dat je nu in Nederland bent? Ja, ik ben blij. Ik ben bang. En ik denk dat dit een goede ervaring voor mij is. Dus ik ben heel blij. En wat voor baan heb je hier? Afvalverpleegkundige, uh, verpleegkundige. En jij, Rafael? Ja, ook. Ook. Ja, ik ben verpleegkundige, ook. En jij zat, Omar, hoe lang zat jij werkloos thuis in Spanje? Twee jaar. Twee jaar. Ja. Ik vind het nogal wat. Dan kom je hier naartoe. Ook hier uh, aan tafel Marta Rubio. Jij bent sinds 2008 in Nederland en uh, vanuit Madrid. Henk van Soest. Henk, jij bent de uh, intermediair tussen Nederlandse bedrijven en Spaanse werknemers. Jij zorgt er eigenlijk voor dat die Spaanse jongeren in Nederland aan de slag kunnen. Uh, jij kent deze twee hier in de studio hoeveel, hoeveel jongeren heb je al in Nederland gehaald? Ja, ruim honderd inmiddels. Ruim honderd. En, en ik stel me zo voor, als ik even naar mijn eigen leven kijk, dan moet je toch redelijk wanhopig zijn als je bedenkt, ik laat alles achter en ik begin helemaal opnieuw in een ander land. Wat, hoe tref jij die jongeren aan? Nou, Ik denk dat de meesten die, die nu komen, ik ben vooral bezig met pas afgestudeerde mensen die binnen twee jaar van het afstuderen zitten en die maken vaak toch de hele bewuste keuze Wetende dat ze een risico lopen dat ze in Spanje niet aan het werken om naar het buitenland te gaan. Dat is heel anders met jongeren die vier, vijf jaar zonder werk zitten. Die kom je natuurlijk ook tegen. Ja. En daar spreekt de wanhoop veel meer. Maar deze, zoals Maya en Rafael, die hebben bewust gekozen. om in een vroeg stadium om een kans in het buitenland te pakken. Ja. En dat, dan is de wanhoop nog niet, zeg het maar, helemaal nabij. Um... Even, nog ja, even het positieve nieuws. Er zit een, een lichte daling in, de werk, daling in die werkloosheidscijfers. Zo bleken afgelopen vrijdag. Het, voor de vijfde keer daalt de werkloos een beetje. Merk jij daar iets van als je, als je kijkt naar deze jongeren? Nee, nog helemaal niet. Zeker niet bij jongeren die, die aan het eind van de rit zitten... en die met de laatste baantjes, vaak stagebaantjes, verder moeten. Ja. Dan praat ik over baantjes van 400, 500 euro per maand... Uh, vaak ver beneden hun niveau en daar zit heel heel weinig beweging in. Er zijn weinig jongeren die echt op hun opleidingsniveau aan het werk kunnen. En nee. Dat zie ik niet beter worden. Als ze iets hebben zijn het een soort stagebaantjes. Vaak wel. Ja. Vaak wel. En dan, uh, dat kan maximaal drie jaar voor 400 euro per maand. Ja. het kosten die direct in de steden vergelijkbaar zijn met Nederland... dan is dat dus geen wetplan. Dus jij zegt die werkloosheidscijfers... het zal best dat er wat meer jongeren vooral aan het werk zijn... maar die hebben zulke kleine baantjes... je kan nauwelijks spreken van een verbetering van leefomstandigheden. Nog echt niet, nee. Um, zo praten we verder daarover. Martha, jij woont sinds 2008 in Nederland. Je bent gekomen voor de liefde. Uh, ja. Net op tijd, uh, vlak voor de crisis kwam je hier. <laughs> ja. Je gaat regelmatig terug. Je, je hebt nog hartstikke veel vrienden daar. Ja. Gaat het hier vaak over... Ja, heel vaak, heel vaak. Iedere keer dat ik mijn vrienden ontmoet, uh, gaat het weer over hoe, hoe de crisis uh, aan toe gaat en oh. hoe slecht ze het hebben. hebben uh, hoeveel vrienden van jou zijn werkloos? Uh, even kijken, uh, ja. Ik... Een groot gedeelte? Nee, nee, dat niet. Gelukkig niet. Uh, iedereen, uh, ongeveer bijna iedereen, heeft wel wat. Uh, sommigen beter dan anderen eigenlijk. Uh, ik heb uh, een, aant een aantal mensen. Ik ken een aantal mensen die toch uh, nu uh, werken zitten doen waarvoor ze niet hebben gestudeerd, zoals ze werken in een winkel. Ja. Of uh, van uh, job naar job hopen. Maar dat, en, dat klinkt eigenlijk in mijn oren nog helemaal niet zo erg. Ik bedoel, no. ze, ze hebben tenminste werk. Ja, maar als je een universitaire opleiding hebt gedaan, zelfs master hebt gedaan, en dan zit je toch zonder echt een goede baan op je 26e. Dat is echt niet fijn. En zeker als je nog niet aan uh, het huis kan. Oh, die wonen nog thuis, bedoel je? Ja, heel veel ja. wel. Want, want daar is geen geld voor? Nou, uh, ja, ik kom uit Barcelona. En dus uh, daar woon je. Die mijn vrienden wonen gewoon bij hun ouders thuis. Uh, Barcelona is best wel een dure stad. Ja. En als je salaris niet uh, jou uh, toestaat om een huis voor jezelf uh, te gaan huren, laat staan kopen. Nou, dan doe je het niet. Dan blijf je bij je ouders totdat het uh, beter aan toe gaat. Zometeen praten we verder. En ook met Erwin en Mark Duithart. Ja. Over de aanwijsplekken van Sochi. Je bent het niet helemaal met de eens, hè? Ik ben het niet helemaal met de eens. Nee nee, nee, nee, nee. Maar dat mag. <laughs> dat mag, dat hoor zo. Okay. Meer Backseat Lover. You got me right where you want. With candy apples and sweet caramel You know I won't say a word Yeah, we can keep it discreet Darling, no Pretending like you never give it away. Ooh, you look a little nervous. You wanna know if your secret is safe. Baby. This door go. Je luistert naar BN Today op radio 1. Tegen 10 uur hoor je schokkend entertainment nieuws. Ik weet hoe het is. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Erben, je bent weer terug van ja. vakantie. Je hebt lekker gekampeerd. Was het leuk? Nou, kamperen was meer kruperen, maar ik heb, uh, ik, heb, ik heb een prachtige vakantie gehad. Dat zo. mooi. Ja, nou, dat hem op houden. Ja, nou, uh, we zijn blij dat je er weer bent, ik ben blij dat je er weer bent. Ja. En dan dachten we, nou, dat is even weer even, uh, drie weken ben je weg geweest, dan gaan we het dus over je lievelingssport hebben als je terug bent. En dat is natuurlijk schaatsen. Schaatsen. Afgelopen weekend uh, kwam de KNSB met die uh, selectieprocedure mm. hè, voor uh, de Olympische Spelen, kwam de ja. winter in Sochi. Uh, veel opheffen over, zometeen Mark Tuit het daarover. Maar eerst moet je even helder uitleggen wat nou precies het nieuws daaraan is. Ja, want dat is natuurlijk altijd moeilijk, hè, die selectieprocedures. Maar nu hebben ze het eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Want het, het document was deze keer ook maar vier pagina's. Dus vier aan viertjes, daar stond alles op. We hebben twintig startplekken voor de Olympische Spelen... Maar er kunnen maar tien rijders heen. Dus er zijn verschillende rijders die moeten meerdere afstanden rijden. Mm -hmm. Nou, nu hebben we vroeger we een heel ingewikkeld systeem waarbij we nominaties moesten halen en dan moesten we rare dingen doen. Nu hebben we het heel makkelijk gemaakt. Er is één wedstrijd tussen kerst en als nieuw. Rij je daar hard, dan ga je naar na de Olympische Spelen. Gewoon de nummers één, die gaan gewoon. Dus geen ingewikkelde. Je kwalificeert dingen meer. je alleen tijdens dat toernooi. Dat ene toernooi, daar gaat alles om. Daar gaan zeven rijders, van de tien rijders worden daar rechtstreeks aangewezen. Dan is er altijd nog, want we gaan een klein beetje polderen in Nederland... is er één calamiteitenplek. Dus als Sven Kramer valt of Irene Wust valt... Ja, dan, die moeten natuurlijk altijd wel naar de Spelen toe. Ja. Daar zijn er nog twee plekken over. En de KNB zegt ja, we kunnen geen trials houden voor de ploegachtervolging. De ploegachtervolging dat is een grote. Uh, dat hebben we twee keer hopeloos opgefaald tijdens de Olympische Spelen. Dat willen we niet nog een keer hebben. Dus daar hebben we twee aanwijsplekken voor. En daar is, is, is, is de, is de commotion om op dit moment. En die aanwijsplekken daarvan zegt dus de, K de KNVB of de KNSB, ja. die bepaalt gewoon wie er meedoet. En die kan dus zeggen: van nou, Sven Kramer gaat erheen. En op dit moment zijn daar, stel uh, Jan Blokhuis en Koen Verwij, die kunnen dus aangewezen worden voor de ploeg, ploeg achter achtervolging. En dan kan het zo zijn dat je dus niet kwalificeert voor uh, als individueel, ja. bijvoorbeeld, en dat je wel mee mag doen met de ploega-achtervolging omdat je daarvoor wordt aangewezen. Zo zit het in elkaar. En dat is, dat is ja, want de NRC heeft namelijk. Uh, als eerste stelregel gesteld van weet je, wij gaan niet voor zoveel zo mogelijk deel, de deelnames. Wij willen zoveel mogelijk gouden medailles halen. Ja. De kans op de ploegachtervolging, als we daar gewoon dat team heen sturen wat het beste is, dan halen we daar gewoon. Ja, wij, wij winnen alle, alle want, we winnen alle ploegachtervolgingen. We zes zijn jaar heel lang. goed nu op de ploegachtervolgingen. We winnen, we winnen eigenlijk al jarenlang alle ploegachtervolgingen. Alleen op, het, op de spelen, dan mag de mag niet rijden, omdat die zich soms niet individueel plaatsen. Nou, en dat willen ze voorkomen. Dan zegt daar... Ze we gaan twee aanweestplekken ja. voor de ploeg achtervolgen. Olympisch kampioen Mark Duit, het, goedenavond. Goedenavond. Tegenwoordig schaatsend bij sprintploegbeslist.nl. Dit is een, een helder verhaal van Erben. Uh, en jij zegt, ik ben daar helemaal ja. niet blij mee met deze nieuwe regels. Nee, laat, laat ik vooropstellen wat Erben ook zegt. Uh, dat ik uh, heel erg blij ben dat die nominaties en alles de deur uit zijn. Want mm -hmm. ...als tof voor het liefhebber en ook gewoon als atleet zelf wil ik gewoon weten waar ik aan toe ben. Ik wil, ik wil één wedstrijd waar ik me op richten en dan is het alles of niks. Alleen, uh, het hele alle, voor mij mag het helemaal alles of niks. Ik snap niet waarom er uitzonderingen gemaakt moeten worden. Die, die aanwijsplekken, die voor speciaal ja, dat voor de ploegachtervolging? Er zijn, zijn mensen die individueel niet goed genoeg zijn om zich te plaatsen. En uh, die krijgen, dan, daarvoor maken we wel een uitzondering. En die laten we dan wel rijden op een ploegachtervolging... En, de redenatie is dan dat de kans op goud daar uh, groter door zou worden. En ja. dat is misschien ook wel zo, omdat die mensen daar al, al heel lang hebben samengereden. Alleen a, is er nooit aan alternatieven gewerkt uh, het afgelopen jaar. En b, de kans op een goud- of ploeguitvolging gaat wel ten koste van individuele kansen op medailles. Ik was bijvoorbeeld uh, vierde op een duizend meter en derde op een vijftienhonderd meter in de trials voor Vancouver... Ja. En het zou heel goed kunnen dat volgens de huidige, huidige regels... ik niet eens naar de Olympische Spelen zou gaan. En ik had ook al jarenlang geen 1500 meter gewonnen. Uh, en dan kun je wel alle toch achtervolgingen winnen op een World Cups. Wat mm -hmm. overigens qua wedstrijden een totaal ander niveau is dan... Uh, de individuele wedstrijden met name op een 1.015. Maar, ja, ja, maar jij zegt dus, Mark, als ik goed begrijp, als het, volgens deze nieuwe regels, dan uh, uh, er worden wat mensen aangewezen, dus zijn er minder plekken over voor de mensen die zich in hun eentje ja, kwalificeren. Het, ik, bijna een derde, hè? Bijna een derde. Derde minder, dat is, ja. Ja. ja. En misschien zat ik er toen een tijd, had ik er niet eens bij gezeten, en dan was ik, potverdorie, dat zijn wel de spelen dat ik goud heb gehaald. Ja, want ik had, ik had, zeg maar, mijn kans op goud werd niet heel groot geacht En dat was ook zo. Ja. <laughs> Nou, dat Alleen, ik, ik kan het je versterken vertellen. Van als jij, als, als, we, als we de vorige regels, als we deze regels nu hebben uh, vier jaar geleden hadden gehad, dan was jij misschien wel, wel niet gegaan. En dan was ik misschien ja, ik nog wel meegaan wel wel met boeker te vormen. Dat is een hele trieste constatering, of niet? Dat is een, nou, ik had gedacht dat is vier jaar geleden... Uh, want Erben, vier jaar geleden nou, vier jaar geleden, toen? jaar geleden was ik vijfde op, op de vijf meter. En uh, ja. dan, als we dan, dan hadden het, had het kunnen zijn, want ik had alle ploegachtvolging gereden... dat, ja. ze, dat ze ervoor gekozen hadden van, nou, Erben is zo'n zo vaste waarde voor de ploegachtvolging. Jij gaat mee en ja. maakt uit dat het blijft gewoon thuis. Dan had jij die aanwijs, ja. aanwijsplek zeg maar Maar dan, hadden we wel, dan waren we eigenlijk op een cel, qua, qua land waren we dan ja. een beetje op hetzelfde uitgekomen. Dan hadden we waarschijnlijk gewoon goud gehaald op de ploeguitvolging. Want dan hadden we met een ploeg gereden die gewoon op elkaar ja. ingespeeld waren. Ja, ja nou, die kans, die kans was groter. Maar er komt nog bij dat, uh, dat je, als je twee mensen aanwijst... Mm -hmm. jij zou het dan niet alleen kunnen zijn. Nee. Maar er zou nog iemand uitgehaald kunnen worden. Ja. Dus het gaat dan niet alleen om mijn plek versus die van jou als we twee even als ja. voorbeeld nemen. Mm -hmm. Maar het gaat om nog een plek. Dus om ja. nog iemand zoals ik die individueel goud kan winnen. Ja. En daar komt bij dat het me als sportman, individueel sportman, heel erg stoort... Dat een ploegachtervolging nu gebruikt wordt bijna door uh, de KNSB, door het hele omveld, omdat ze daar uh, controle over hebben. En Arie Koops uh, moet het hele het speelveld van de het hele kaart overzien. En dit wordt zijn paradepaardje. Ja, en hij moet wordt... ook die selectienormen gaan, uh, die, die selectie gaan maken. Dus dat, ten eerste heeft hij daarbij twee pet op. En ten tweede maar je had het is het, ook Ik ben voor... verantwoordelijk voor mijn eigen succes. Ja. En niemand anders. En daar strijd ik voor. En, uh, dat het succes van de ploegafvolging wordt nu door zoveel mensen geclaimd... dat het bijna... Nou goed, het, het stuit nou heel erg tegen de borst. Want mm -hmm. dus zo laat ik daar houden. Uh, maar maar, maar je, had al, je, je had er ook gewoon voor, voor kunnen kiezen... om gewoon mee te doen aan die hele, ploeg, hele, hele, hele ploegafvolging. Je hebt de afgelopen drie jaar... daar nou, ben je eigenlijk niet echt uh, beschikbaar geweest. Uh, je had het ook gewoon mee kunnen doen. Dan had je ook op deze manier gewoon alsnog ook... jezelf weer kunnen kwalificeren voor, voor, de, voor de 1500 meter. Ja, nee, Heb je dat al? Kon, over? Uh, nee, Nee, ik heb... Uh, ik heb me altijd beschikbaar gesteld voor alles. Ik heb, ik heb, uh, ik heb zeker niet alle. Ik heb een keer afgezegd, klopt. Mm. En, uh, maar je ik kunt heb, het ook ik gebruiken. Heb bij alle dat gebruiken? Bij alle trainingen ben ik overal beschikbaar. Ik ben trouwens nog beschikbaar. Mm. Stel dat ik uh, heel goed rij en ik zou. Uh, meegevraagd worden, dan rij ik en dan wil ik winnen. En dan rijd ik met het beste wat ik in me heb. Alleen, ik zal er niet anders over denken, omdat in principe blijft hetzelfde. Ja. Maar, maar, ik, bent... maar ik, even, ik, ik snap Mark's eerste punt ook wel. Hè. Het is natuurlijk te gek als, denk ik, ook als TV-kijker, als ik straks voor de TV zit en Nederland wint goud op de ploegenachtervolging. Maar ik begrijp dat je als sporter gewoon liever goud in je eentje wint. Dat snap ik wel. Ja, maar dat is, dat is het, het. Daarom, ik, ik respecteer ook het standpunt van Mark wel. Want Mark gaat het alleen maar vanuit zijn eigen individu. Maar de regels worden opgesteld door het. En de CNSF en de KNSB en die hebben als, als doelstelling zoveel mogelijk gouden medailles halen. En ja, zij denken dat. Ja, dat is toch gewoon waar? Kijk, als wij er gewoon een goede ploeg sturen naar de ploeg halen wij gewoon goud op de ploeg op de ja, als, wij Mark dus, sturen, als we een we, als we Mark sturen, sturen, als wij Mark <laughs> thuis sturen. Als Markt sturen op de 1500 op de meter, dan is het ja, dan, dan is het de, de kans niet zo heel groot dat hij weer goud haalt. Oftewel, je moet, je moet denken in het belang van Nederland, zegt... Uh, zegt nee, ik denk dat Mark het gewoon om moet draaien. Mark moet zich gewoon beschikbaar stellen voor, voor, voor de ploegafvolging. En laat laten laat zien dat hij gewoon een hele goede ploegafvolgingrijder... Rijdt ja. en dan kan hij alsnog mee voor de 50 meter. Maar nu even iets anders. Ja, ik ben even als... absoluut beschikbaar, Herman. Uh, wat... ja. Ik zit alleen niet bij de de, de... de selectie bestaat momenteel uit drie man. Ja. Dat is... Ah, nou, je bent nu kwaad geworden. Uh, veel ophef. Wat gaat ja. er nu gebeuren? Jij, jij bent de olympisch kampioen. Ja. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Daarmee bedoel ik. Ik vraag me af. Uh, kijk, de regels zijn de regels. Zijn er nog ja, volstrekt. Ik, ik, ik weet hoe de wereld werkt. Ik ben niet naïef. Ik, uh, ik heb al uh, geëvalueerd. Ik heb alles op tafel gelegd. Hm. Ik heb zelfs aangestuurd op een evaluatie naar Vancouver, daar werd heel. ...uitgebreid over gehad. Er zijn plannen uitvoer gekomen. Jij ja, hebt hebt notabene zelf volgens mij... ...nog een plan geschreven over, uh, over dat hele... Uh, ...ploegachtervolwingsverhaal, mm -hmm. waarin... ...de mogelijkheid werd geboden om... ...andere schaatsers in te passen, dat het niet ja. om namen ging... Ja. ...maar juist om de plekken. Dat ja. vond ik een heel sterk verhaal. Alleen wat er nu is gedaan, er is gewoon twee jaar lang... ...met hetzelfde team gereden, mm -hmm. onmak ingespeeld. Absoluut ook het sterkste team hoor. Mm -hmm. Alleen uh, Arnie Koops heeft is verantwoordelijk voor de KNSB is verantwoordelijk, voor de NFC, SF is er verantwoordelijk. voor, Dus ze kunnen niet anders dan deze manier doen. Maar het, is het is al twee jaar is... lang aan de hand, dus ik kan hoog gaan springen, ja. maar dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik zo meteen mijn mond ga houden en heel hard ga schaatsen in december. Ja. Uh, dat heb ik in de hand. En wat er voor de rest... Die ergens keuzes op gaan maken, dan wordt het een politiek spel. En ik ben daar ben ik op dit Dat moment is het veel topspot ja. voor om ja. me daarmee te houden. Nou, Mark het uit het. Je bent Mark. het in ieder geval niet eens dus ja. met deze uh, drie nee, En ja, Ik zijn het al vaker niet met elkaar eens. Dan denk ik er weer een biertje op, komt alles goed. Goed. Zeker, ik kom altijd goed. Mark het uit het nieuws zitten wachten. Dankjewel. Goedenavond. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN, today. Entertainment Nieuws, zometeen tegen Tienen, blijf ja. luisteren. En we Shit. praten verder over de jeugdwerkloosheid in, uh, in Spanje. En Luc, wat is er op Twitter? Ja, heb je ooit gehoord van de Kafmipot? pot Is Nee? Ga ik zo meteen weer over vertellen. Hmm. Dit is Radio 1. Bijna drie over half tien. Het NOS-journaal van uh, iets over half tien, dus met Raymond Serré. In bijna heel Nederland is reizen met tram en bus de laatste jaren een stuk duurder geworden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 De politie heeft elf mensen aangehouden in verband met een vechtpartij... bij de Haarrijnse Plas bij Vleuten. Eerst werden negen mensen meegenomen naar het bureau... en later werden nog twee mensen aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd bij de recreatieplas. De arrestaties verliepen volgens de politie niet zonder slag of stoot. Er werd veel geweld gebruikt tegen de politie... en agenten moesten bij meer personen pepperspray gebruiken. En de Republikeinse partij is boos over de plannen van twee Amerikaanse tv-netwerken... om programma's te maken over voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Ze vinden het gratis reclame voor haar presidentschapscampagne... en zeggen dat als NBC en CNN de uitzendingen niet schrappen... er geen Republikeinen voor die zenders meer willen verschijnen... tijdens de verkiezingsdebatten. dat waren de hoofdpunten. A Leuk. Ja. Uh, waar ben ik? Ja, daar ben ik. Willemijn, luister heel eventjes mee naar dit... Door. Ik heb geen groene vingers, moet je weten Dus wil ik soms mijn planten wel vergeten Maar kom ik pas weer thuis een weekje later Te laat, want ze gaan dood zonder wat water Ja! Dries Roefink, die de problematiek rondom planten die doodgaan... terwijl je op vakantie bent, bezinkt. Het is een opmerkelijk clipje, dat gaat rond op Twitter... en het blijkt een reclame te zijn voor de Kafmi-pot. Dat is een bloempot waar je planten niet dood in gaan. Ja, met de Kafmi-pot ben ik op mijn gemakkie... want al mijn planten doen het nog na de vakantie. Ja, ja, de Kafmi-pot laat ze lekker groeien... als ik terugkom staan ze alle maten... Bloeien, Bloeien. Inderdaad. <laughs> da, da, ja. Heb ik natuurlijk heel veel reacties online. Aniek die zegt: liever douchen onder een straal van een giertank dan nog één keer de Kafmi pot-clip van Dries Roef in kijken. Peter zegt: dat hele gedoe met die Kafmi pot had mijn oma vroeger al uitgevonden. Gewoon een kwestie van slim nadenken. Dit. En Rinko van Koelil die zegt: tot vandaag had ik nog nooit van de Kafmi pot gehoord. Tot vandaag dus, het werkt. Mm -hmm. Tijd voor je anders. Zullen we Sometimes a new technology comes along. En it has the capability to transform how we view our world. Dit is Sergey Brin, een van de oprichters van Google. En hij is blijkt nu de geheime geldschieter van het kweekvlees. Werd vanmiddag onthuld. Ken jij die Sergey Brin? Nee, nee. Ik ook nee. niet. Uh, dat komt omdat hij nogal obscuur leven leidt. Hij houdt niet zo van de pers. Goed, we gaan even een minuutje duiken in zijn verleden. Dit is het uh, Sovjet-volkslied, want in de Sovjet-Unie werd Sergej in 1973 geboren. Maar die roots die vergeet hij die liever zelf, zegt onze correspondent Olaf Koens. Hij is geboren in de Sovjet-Unie, maar op zes jaar geleden zijn zijn ouders naar Amerika vertrokken. Eigenlijk zelfs gevlucht, want ze hadden nogal wat met antisemitisme te maken. Nou, uh, Sergej Brin heeft dus helemaal niets meer met het land van zijn geboorte. Hij heeft Rusland die in interviews ooit gekenmerkt als een soort Nigeria, maar dan met sneeuw. Ja, een soort van slechte combinatie die je kunt hebben. En dus ruilt Brin zijn Russische paspoort zodra hij kan in voor een Amerikaans papiertje. En daarom zoekt hij een van de beste universiteiten voor een studie wiskunde. Net als zijn vader. Dat vertelt onze incidentdiskunde Gekrijnsguurman. Het is hij vervolgens naar Stanford gegaan. Uh, maar daar heeft hij om een gegeven tijdje vrij afgenomen. Hij heeft inmiddels 18,7 miljard uh, dollar verdiend. Maar hij is officieel nog steeds onliefd. Dus het wachten is nog even tot hij terugkomt en zijn studie af gaat maken. <laughs> ja, vraag ik me af. Hij houdt zich tegenwoordig met heel andere dingen bezig dan zijn wiskundediploma. Zoals bijvoorbeeld het financieren van kweekvlees dus en meer van dat soort dingen. Voor iemand die eigenlijk alles al heeft op internet. In ieder geval zo'n beetje het hele internet heeft geïndexeerd. Uh, is het dus niet zo gek dat hij misschien wat... Uh... Uh, de, ja, de innovatie in wat andere sectoren gaat zoeken. Dus het zou mij niet verbazen als ze op een gegeven moment ook iets met, uh, met energie zouden doen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Uh, Ze gaan al steeds ruimer met Google, dus dat ze bijvoorbeeld in Afrika een draadloos netwerk via luchtballonnen aan het uh, bouwen zijn. Dus ja, je kan het zo gek niet bedenken. Van bril waarmee je dan op internet kan. En die weetjes. De CH Brin met zijn 18 miljard, daar hebben we het laatste nog niet van gehoord. I like to look at technology opportunities, where the technology seems like it's on the cusp of viability. En als het succeeds there, kan het echt really transformative voor de wereld. Hij zegt hier terwijl hij op de harp speelt. Ik kijk altijd uit naar technische ontwikkelingen... die als ze slagen de wereld kunnen veranderen. Sergei Brindus. Zometeen, het is Sneekweek. Bekende friezen over hun ja. liefde voor Sneekweek. Ben je er wel eens geweest, Emman. Nee, nee, nee, nee. maar ik weet wel dat echt een uh, dingetje is. Ja, best wel, hè? Ja, best wel. Je weet wel. You know it's hard to be yourself, free yourself, to see yourself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 Denen en een Femi Kuti, make you crazy. Jij was er nooit geweest, hè? De snakebake. Nee. Het lijkt me ook nee. Denk ik, dit, like, helemaal niks voor jou. Waarom niet dan? Ja, ik denk dat gemeen? Omdat het denk... gaat over zuipen en zoenen. En dat zie ik jou huis wel doen. Nou, maar misschien niet... Mm. aan plein publiek met zoveel mensen. Nee, nou, nou ja, als ze zo uitlegt... Nee, dat snakebake is helemaal niks voor mij. Ik vind het een belediging. <laughs> Ja, goed, het is, uh, ik denk dat jij er wat beschaafd <laughs> voor bent, Aaron benne ja, dat, dat denk ook. ik. Dank je wel. Het is weer begonnen, de Sneekweek. Eén uh, week per jaar is het natuurlijk weer zover um, het grote feest van het noorden. Zoenen, zuipen, weet ik veel, wat allemaal nog meer. Voor ons hier in het uh, beneden Friesland een beetje onbekend terrein. En deze week vragen wij het aan onze BF'ers, oftewel de bekende Friese... wat dat feest nou zo verschrikkelijk mooi maakt. Te beginnen met zanger Tim Dausma. Je nou, Hallo, mijn naam is uh, Tim Douwsmar En zoals jullie misschien weten ben ik uh, natuurlijk ook een trotse Fries. En gisteren nog zijn we met een uh, stel vrienden, hebben een prachtig bootje gehuurd. En moesten we twee uur varen naar het prachtige starteiland in Sneek. Daar eenmaal aangekomen, ja was het meteen al uh, dik feest. Het was natuurlijk prachtig, lekker weer. met alleen maar gezellige mensen en allemaal bootjes. En meteen een heerlijke DJ stond te draaien. Meisker. Ik de Daarna moesten we nog wel helaas helemaal terug, nog met de WOU twee uur terugvaren. En ik kan heel eerlijk bekennen dat er een aantal vrienden van mij, die hadden nou ja, een paar drankjes gehad. Dus dat was best nog wel een energerende terugreis. En zelfs toen nog, toen we eenmaal weer thuis waren, hebben we nog besloten om de auto te pakken. En om naar Sneekstad toe te rijden. Dus uh, al met al, als je echt feest wil, en uh, dan moet je zeker weten naar Sneek toe gaan. want het is gewoon een prachtig feest. Dus ga er naartoe. Niets, dan wat je rechts. Radio 1, PNN Today. Voor de vijfde maand op rij zijn de werkloosheidscijfers... in Spanje lichtelijk gedaald, zo bleek afgelopen vrijdag. Toch blijft de jeugdwerkloosheid dramatisch hoog. 55 procent van de Spaanse jongeren zit zonder werk en een groot gedeelte van hen wil weg. In de studio twee van die mensen die dat gedaan hebben: Rafa en Almaira. Nogmaals, goedenavond. Marta Rubia, 27 jaar. In 2008 verhuisde jij uh, van Barcelona naar Arnhem. Ja. Je spreekt al wat beter Nederlands. En Henk van Soest, intermediair tussen Nederlandse bedrijven en Spaanse werkzoekenden. Uh, Henk, uh, jij zorgde dus voor dat die uh, Spaanse jongeren naar Nederland komen. Hoeveel procent wil er weg, weet je dat? Ik denk ongeveer een kwart. Een kwart. Veel meer zijn het er niet, hoor. Nee. Nou ja, dat is toch... Uh, dat is een, er zijn er genoeg. Er zijn er genoeg, ja. Miljoen? ja. Er zijn er genoeg. Ja, er, zijn, er is genoeg, uh, wat dat betreft, genoeg aanbod. Maar er is eigenlijk maar een laag percentage wat we zeggen, De meesten willen natuurlijk het liefst in Spanje blijven wonen en werken. Logisch, lijkt mij. Mm. Uh, ja, so, Ra Rafa en Omaira hebben anders besloten. Um, Rafael, was het een, een moeilijke beslissing? Ja. De uh, decision uh, was heel moeilijk. Ja. Ik maas voor... Zes maanden denken. zes maanden over nagedacht. Ja. ja. Maar nu, ik ben blij. Nu je bent. Nee. Ja. En wat Erben en ik net tijdens de plaat ons afvroegen. Wij gaan heel graag naar Spanje, naar Barcelona. Maar waarom kom jij in, in godsnaam naar Nederland? Waarom Nederland? Waarom Nederland? Ja. Ja, omdat de Nederlandse mensen. de mensen van Nederland. open en aardig zijn. zijn aardig. Ja. En al open en aardig. En Voor mij is het goed. Bovendien. De uh, Nederland is een mooie en rustig land. Vind je? Ja. Yeah. Waar? Yeah. Ah. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Meer dan even nog. Ik zeg, ik zeg het nog maar eventjes. Uh, um, Rafa en Omaira. Jullie hebben vijf maanden een spoedcursus Nederlands geleerd. Jullie zijn alle twee een maand hier. Yeah. Vandaar yeah. dat jullie uh, het niet allemaal enorm vloeiend uh, uitrolt. Um, Henk. Jij bent dus ja. voor Nederlandse bedrijven op zoek naar Spaanse werknemers. Uh, ge ja. Geef eens wat voorbeelden. Van wat, wat, wat zie jij zoal? Want wat ik bijvoorbeeld weet is dat mensen op, op hele andere factures reageren... dan waar ze voor opgeleid zijn. Dat, ja, me dat, dat merk ook. je ook, hè? Als je het over schrijnende voorbeelden hebt... Ik heb, ik heb één keer in de agrarische sector wat mensen gezocht uh, om koeien te melken. Bijvoorbeeld, dat is een heel uh, buitensporige vraag. En daar kreeg ik in drie weken tijd 800 reacties op... waarvan hm. de helft mensen die universitair geschoold waren. Hm. En dan heb je het wel over wanhoop natuurlijk. Ja. Dat is toch wel een verschil als het nou uh, nog mensen uit de vrijse sector waren, maar het waren uh, gewoon algemeen opgeleiden van, van uh, juristen tot psychologen tot, nou we denken het maar. Ja. En dat geeft wel aan hoe hoog de nood is. Zit, zitten wij zo, nee, hebben wij zo'n ontzettend tekort aan koeienmelkers in Nederland? <laughs> nou, niet veel. Dat is, dat is natuurlijk wel een heel klein hoekje. Maar we hebben wel heel weinig mensen in Nederland die op boerderijen opgroeien. En die dus echt met de beesten opgroeien. En daar is dus, als je het over dat specifieke punt hebt, is er een tekort aan. Maar dan heb je het over een klein groepje. Ja, ja Herbert, jij zit hard aan het werk, jongen. Mijn ouders hebben twee ja. melkrobots. Ook, ook, ook, ook opgelost. Nou, kijk. Ja, ja, ja, maar ook niet helemaal, denk ik. Ja. Maar in de techniek zijn er natuurlijk veel meer vragen. In het ja. technische vak in de industrie en in de zorg, maar vooral ook in de techniek, hm. daar leiden we al jarenlang te weinig mensen op in Nederland. Maar als je dan zulke soort mensen, haal je dan ook dat soort mensen naar Nederland toe? Of zeg je van, nee jij bent gewoon te hoog geschoold voor dit soort, dit, dit, dit soort maar, functies? Nee, nee, we halen ook dat soort mensen naar Nederland toe. We beginnen nu, we zijn net begonnen met een project samen met de metaalunie, om mensen op mbo-niveau op te halen, mbo-plus, het is freesers draaiers, lassers, moet hm. je dan aan denken. Pas afgestudeerde mensen, het laatste jaar, die zoeken we in vier regio's in Spanje voor Nederlandse bedrijven. Want dat zijn de beroepen waar we al jarenlang te weinig mensen voor opleiden. En mm. daar komen er we wel meer bij, want er wordt meer techniek gekozen, maar de belangen daar nog niet genoeg. En dan hebben we het hier niet over een over tijdelijk baantje? Nee, dan hebben we het echt over vaste banen. Net als Omaia en Rafa, die, die willen voor langere tijd naar Nederland komen. En dan heb je het ook weer over pas afgestudeerde mensen, die op hetzelfde niveau afstuderen als Nederlandse collega's voor hetzelfde werk. Ja, Omaira, wil jij hier blijven? In Nederland? Ja. Wa waarom? Mm, ik wil graag hier werken ik hou van Nederland en ik heb vijf maanden in taal Gestudeerd. Ja. Dus. En dan blijf ik ook. Ja, ja ik begrijp ja. het. Uh, Marta, schets even. Jij bent in 2008 naar Nederland gekomen. vanuit Barcelona. Mm -hmm. Toen net voor de, de grote werkloosheid uh, ja. op gang kwam. Uh, wat is het verschil met hoe het nu is? Als je dan kijkt naar jouw vrienden daar. Uh, ja. Uh, ik merk uh, als ik uh, de vrienden die ik hier heb uh, gemaakt. Uh, vergelijk met de vrienden die ik daar heb. Uh, ik zeg bijvoorbeeld met mijn vriendinnen: hier praten we over uh, mooie huizen en zelfs uh, familie. Wil je kinderen en dat soort gesprekken of ga je trouwen? En in Spanje gaat het meer over uh, de crisis: en uh, hoe gaat het op je werk, en uh, is ja. het alles veilig? En... Maar is dat ook waar je als je. Als je bij elkaar zit, die gaat uit. of gaan mm -hmm. je vrienden helemaal niet meer uit? Ja, ze gaan wel uit, ja. maar je merkt wel dat ze letten heel erg op. waar ze hun geld uitgeven. Ik uh, ben wel eens oud uh, geweest met mijn vriendinnen. En toen waren we bij een hele leuke cocktailbar. En we hebben cocktails besteld. Maar ja, toen ze zagen de kaart van de cocktail. de, de prijzen. toen schrokken ze een beetje. En er is en... toch ook zo'n systeem. hoorde ik dat je je eigen eten kan meenemen? Uh, nee. naar, naar een restaurant? Ja, dat heb ik ook, uh, ook van gehoord, maar ik heb het nooit meegemaakt. Om Henk, te zeggen. weet jij dat? Ik heb het gehoord ook, ja. uh, in Barcelona, maar in Madrid, waar ik uh, overal ben... Daar ben ik zelf nog niet tegengekomen, maar ik heb er meerdere malen wat van gehoord. Maar als je het zo vertelt, dan, dan. Ik bedoel, 55% dat is een enorm aantal mm. werkloze jongeren. En de gesprekken gaan de hele tijd erover. Mm. En toch, ik hoor niet. Wij kunnen het schetsen als wanhopig, maar zo klinkt het niet. Valt het nee. wel mee als je daar woont? Ja, ik denk dat voor heel veel mensen meevalt, omdat ze hun ouders helpen. Dus ze wonen nog thuis en uh, het is niet zo'n wanhoop. Mm. En ja, ze hebben op zich. Uh, ze zien dat het toch uh, slecht gaat. Dus ja, maak zich minder zorgen, denk ik. Maar ik denk dat zodra je ouders ook jou niet kunnen ondersteunen en je op jezelf woont. Ja, dan, ben je wel, dan heb je wel een probleem. Ja, want wat jij zei, heel veel van jouw vrienden wonen dus nog thuis gedwongen. Ja. In Nederland, onze werkloosheid is ook tegen de 16%, is dus ook hartstikke hoog voor Nederland. Uh, ik geloof dat er afgelopen jaar 40% uh, meer start-ups zijn gekomen. Mm -hmm. Dus meer jongeren die een eigen bedrijfje ja. beginnen. Is dat in Spanje ook zo? Ik denk dat uh, het komt misschien steeds meer. Maar ik moet wel zeggen, ik vind persoonlijk dat Spanje niet echt een ondernemerschap heeft. Nee? Nee, nee. nee niet altijd. niet zijn wel uitzonderingen. Is het niet in de aard bedoel je? Ja, nee. nee? Nou, als ik in mijn omgeving kijk dan, en je, je zegt dat je wil voor jezelf begint. beginnen... Oh, misschien toch? Uh, de, de jonge generatie misschien is meer open, maar ja. de oude gaarde is al meer terughouden. Henk? Je ziet daar toch wel meer van hoor. De, de laatste maanden is er, zijn er ma uh, maatregelen van de overheid gekomen om bijvoorbeeld in plaats van 300 euro per maand, 50 euro per maand sociale lasten af te dragen als starten startende ZZP'er... En vanochtend was er een stuk op de radio waarin ze zeiden dat er 50.000 jongeren begonnen waren als ZZPR. Ja, Oké, okay, dus het wordt dat makkelijker is, gemaakt. Het is zelfstandig in de laatste maanden dus daar zit wel wat in. Ja. Um, Henk, even tot, tot slot. Ben je positief voor, over de Spaanse jongeren? Over de Spaanse jongeren wel, over de Spaanse economie niet. Want uh, de, de regering heeft geloof ik nog afgelopen vrijdag gezegd... het gaat zo goed naar nou, alle bezuinigingsmaatregelen. Tegen het eind van het jaar zijn we uit de crisis. Ja, uit de crisis. Maar volgens mij zegt het IMF dat er in 2020 nog steeds, als er bij deze maatregelen blijft, nog steeds uh, 27% werkeloosheid zal zijn. Je hebt er niet zoveel verdusering. Dus voor uit de crisis in. en de oplossing, dat zijn allemaal twee dingen die, die verschillende grootte zijn. Ja. Dus de problemen voor, voor jongeren, die worden de komende jaren denk ik alleen maar groter. Goed, en Henk haalt ze naar Nederland? Ja. Ik probeer het in ieder geval te doen. Wat daar voor... waar er een heel vraag naar is natuurlijk. Wat voor mensen heb je nodig, Henk? Uh, alles wat maar met techniek te maken heeft. en wil uh, je de zorg. Uh, uh, uh, ook, die, ook die, maar dat zijn er niet zoveel. Maar ook tandartsen bijvoorbeeld. Hè? Goed, als je luistert en een woordje Nederlands spreekt, in de techniek en tandartsen. Kom maar langs. started shaking my Afgelopen week won Michael Prins nog de 2013-versie... namelijk de beste singer-songwriter. En uh, vorig jaar was dat de Douwbob. En die zong het nummer You Don't Have to Stay. Nou, leuk. Zo. <lacht> ja, kom er maar mee. Ik ga weg bij BNN Today. Ja. ja. En uh, dat is al best snel ook, want uh, vrijdag is mijn laatste aflevering... van BNN Today. Nee. En waarom zeg je dat zo vrolijk? Ik zeg dat uh, vrolijk omdat ik, ook wel, uh, omdat ik ook wel iets heel tofs ga doen. Ik ga meewerken aan het programma RTL Late Night. Umberto Tan gaat dat presenteren en ik uh, uh, ga hem daar uh, een beetje bij helpen. Zoiets, zou je het kunnen zeggen. En ja. um, uh, ik, ik mag een beetje, ik mag een beetje mijn blik geven op het nieuws in de uitzending. En uh, nou, uh, dat, uh, dat ga ik doen. Ik ben het, het natuurlijk al lang en ik vind het, ik vind het fantastisch. Ja. En ik weet zeker dat je het fantastisch ja. gaat doen. En dit, dit, dit is wat je kan. Dit heb je hier gedaan. Dat ga je daar doen. Ja, nou ja, het is, maar ik het vind is, het wel ja. heel erg. Ja, ik zie je bijna aan het nee Ik vind het echt heel erg. Nee, ja. helemaal niet. <laughs> ja nee, ik, vind het heel jammer. ik vind het jammer om weg te gaan, maar ik vind het ook heel leuk om iets nieuws te doen. Dus dat het is, is het. een beetje dat dubbel, uh, dubbele gevoel waar mensen die twee kanten, die, die, die, die, die, die twee, die, die die twee zijden zijde van de medaille, <laughs> die heb ik nu ja. heel erg ineens. Uh, dat ik denk: van nou ja, het is jammer om weg te gaan bij BN2D, maar ja. het is ook wel een mooi moment, want ik heb het nu. Uh, vijf jaar gedaan. We bestaan uh, met BNTD ook bijna vijf jaar. En uh, nou, dan is dit is wel een mooi moment om, uh, om dan iets nieuws te gaan doen. Je wordt de, een tv-ster, Luc. Nou, ik weet niet of ik een ster word, maar ik kom wel op tv. Nou, Luc, je gaat echt een ster worden. <laughs> Hij krijgt een eigen stylist. Ja, nee, maar dat is ook echt waar. Ik zeg, ik, ik loop hier nou ook drie, drie jaar lang rond. En ik, Luc, ik, ik heb al drie jaar geleden al gezegd tegen je dat ik, ik ga een fanclub voor jou voor ja, jou, dat jou voor we nou? De nou is mooi, dan, we gaan hem nu dus bij <laughs> deze is je opgeren, de fanclub voor Luc Ikking, Want. Luc, je gaat het echt helemaal maken. Ik weet het ja. echt 100% zeker. Dus zo erg. Dank je wel, Maar jij is er nog tot zo met vrijdag, Ja, Luke. tot met vrijdag nog. En dan begint de 26 augustus RTL Late Night. BNM Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden voor bekend Nederland. Als de burste, burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Hallo Willemijn. De terreurdreiging is een donkere wolk die in deze zomer langs komt drijven. Met een grote mensenmassa bijeen zoals afgelopen zaterdag in Amsterdam denk je eraan. Met een mogelijke reis richting Arabische landen eh, eveneens. Toch eh, verbaas ik me erbij veiligheidscontroles op vliegvelden vaak over hoeveel er in deze wereld eigenlijk goed gaat. Zoveel mensen met slechte bedoelingen en toch zo weinig terreur. Tot het een keer weer echt niet goed gaat. Even ten apel. Weet je, Willemijn, Feyenoord levert de meeste internationals. De hele verdediging speelt ook in oranje. En dan toch weer, net als vorig jaar, in Zwolle uit van pekverlies. En niks te nadelen van pek, hoor. Maar die Feyenoorders, dat zijn grote cirkels, Willemijn. Grote cirkels. Langs de lijn. Yes! BLA University gaat weer beginnen!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 De Russische anti-homowet is een boycott van de winterspelen waard. Er is maar één ding wat werkt, en er is als alle landen als één blok zeggen: we gaan niet. Ik denk dat geen enkele sporter, als hij erheen gaat, gaat hij om te sporten en niet om te protesteren. Dit mogen wij niet accepteren. Het is levensgevaarlijk wat er nu aan de hand is. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Het is natuurlijk de vraag hoe effectief een boycott is. Wij zeggen: speak up, don't walk away. En uw mening die telt. Dan moet je zo consequent zijn door te zeggen: we hebben het als homo sapiens overkloot. We stokken ermee. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Beste Rutte en Samsom, als medewerker van de Belastingdienst zie ik dat bedrijven voor miljarden frauderen. Dit geld kunnen we makkelijk binnenhalen als er genoeg mensen zijn, bijvoorbeeld. Loop een dag mee, dan ziet u het ook. Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan. Deel ook jouw idee en kom op 8 augustus naar het plein in Den Haag. Kijk op apvacabofnvnl slash in mijn schoenen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen.